Thank you.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 En uh, er komen mensen tot geloof, dat ja. heb ik gehoord. Ja, ja, ja. Open Doors heeft wel contact met hun, maar wij mogen dan, wij, wij horen dat dan via Open Doors, maar contact met hun houden, dat kan gewoon niet, nee. want uh, dan lopen zij gevaar. Ja. Maar het was nog heel leuk, want zijn Bijbels lagen bij ons op de Kamer. Ja. En hij was taxichauffeur. En hoe, komt die, hoe komen die Bijbels bij hem?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 En toen had hij gezegd, nou deze man heeft nog koffer te koop. En uh, ik wil nog wel een mooie koffer hebben. Ja. <laughs> dus hij gaat naar boven en die koffer vol met bijbels, die neemt hij mee naar beneden. Mm. Heb je die koffer gekocht? Ja, ze die heb ik gekocht. En uh, ja, ja, ja, en dat denk ik dat God dat wel goed vindt. Ja. Want hij had moeilijk zeggen van, ik ga hier bijbels halen. Ja. Dus die bijbels die ze die heeft hij meegenomen in zijn auto en uh, die waren weg bij ons. Ja. En hij liet zijn koffer bij ons achter. Mm -hmm. ja, mooi hoor. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Hmm. A true friend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 En dat was wel moeilijk. En uh, hij toch wel heel rustig ingeslapen op nacht. En ja, de begrafenisondernemer kwam en. Uh...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 as you are before.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 ik herhaal 06 40 23 66 73 en het mailadres is info apenstaartgebedsandvoort.nl. U kunt ons ook onze website bezoeken en dat is www.gebedsandvoort.nl. Www.gebedsandvoort.nl. Tot slot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 What can I give, what can I bring That would be pleasing to my King Well, I'll give my heart, not just a part I'm lifting up my everything Well, it's all I have to offer And it's all I have to give.